Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Volkswagen is jarenlang bespioneerd, vermoedelijk door hackers uit China. Die hadden van 2010 tot 2015 toegang tot de systemen van het Duitse autoconcern... ...meldde de Duitse omroep ZDF en Weekblad der Spiegel naar eigen onderzoek. De hackers waren specifiek op zoek naar informatie over de ontwikkeling van benzinemotoren en versnellingsbakken. Ook wilden ze meer weten over elektrische auto's en auto's op waterstof. Volkswagen bevestigt het nieuws, maar wil er verder niets over kwijt. Alleen dat de systemen inmiddels beter zijn beveiligd. De protestantse kerk Nederland wil dat alle medewerkers... die regelmatig met kinderen en kwetsbare mensen werken... een verklaring omtrent gedrag hebben, trouw. De verplichte verklaring moet misbruik binnen de kerk tegengaan... en gaat in vanaf 1 juli volgend jaar. De PKN houdt dit weekend de generale synode, een landelijke kerkvergadering... Vijf jaar geleden leefde de wens al om verplichte VOG in te voeren. En toch hadden meerdere kerken toen bezwaren tegen die verklaring. Bij de Rooms-Katholieke kerk in Nederland is de VOG al langer verplicht. In de Eredivisie voor Vrouwen is de wedstrijd tussen Ajax en AZ al na tien minuten gestaakt. gebeurde na een zware botsing tussen AZ-keepster Liefting en Ajax-aanvalster Grant... De 19-jarige kiepster bleef daarna op het veld liggen, maar was wel bij bewustzijn. Na overleg besloten de voetbalsters van beide partijen om de wedstrijd niet meer uit te spelen. En de voetbalvrouwen van Chelsea hebben de eerste halve finale in de Champions League gewonnen van Barcelona. In Spanje won de ploeg uit Londen met 0-1, de eerste thuisnederlaag van Barcelona in vijf jaar tijd. Bij Barça zat Esme Brugs op de bank. En vanavond is de andere halve finale tussen twee Franse teams Olympique Lyonnais en Paris Saint-Germain. Wat zon, maar ook buien met kans op hagel. Bij een stevige noordwestenwind is het graad of 10. Vanavond en vannacht minder neerslag, maar niet helemaal droog. Met mogelijk wat natte sneeuw in het zuiden. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.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 You hear me En dat allemaal met zouteland. Ik zou zeggen allemaal een hele middag. Hier is de ondergetekende Fred Heij. En dat allemaal vanaf de tolweg 10a. Entertainers je tot de klokjes van 7 uur. Wij gaan uh, verder met... Uh, ja. Deze. En het regent zonnestralen. Akta en de Mimik.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 En al zijn dromen stil Nu zie niks, niet niemand nergens meer Kan dus gaan waar je maar En uh, en uh, ze hadden het over het regent, zonnestralen, als ik hier naar buiten kijk, nou, dan uh, valt het uh, behoorlijk tegen. Maar goed, uh, de muziek uh, die haalt alles omhoog. Dus ik zou zeggen, vraag een zoekje aan en ga dan uh, eventjes naar... Uh, even kijken, ja, moet je wel aanzetten. Ga naar zfmartiesten.nl ja, Zo is het, en dan eventjes rechts naar boven en dan uh, ja, kom je hier terecht. We gaan naar uh, de nummer 1 van de Entertainer for You Dutch Top 5. Brian Voet...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 En geef de liefde aan de mensen van wie je houdt en met wie je het liefste bent. Volg je hard naar al je dromen, de Ja, ondanks uh, ja, uh, een paar keer hier in de studio, studio aanwezig geweest. En uh, aan de telefoon hebben we Martin Sivoy. Martin, een hele goede middag. Hallo, goeiemiddag. Hey, goedemiddag man. Ja, eigenlijk zou je hier zijn, maar we hebben je in ieder geval nog aan de telefoon. Ja, hartstikke leuk. Ja, klopt. Ik zal bij jullie zijn, inderdaad. Ja. Nou ja, hey. dat was intussen tussen met een optreden, dus ja. ja nou ja, uh, ik zeg altijd, uh, hè? er zijn dingen die belangrijker zijn, toch? Ach ja. <laughs> ja, het <is> aanvraag, <laughs> ja. Hey. maar uh, jij bent single uit? Ja, uh, klopt. Ja, mijn beste vriend. Uh, ja, dus, ja. ja, is, is dat een uh, persoonlijk uh, iets geschreven of... Uh... Nee, het is niet op mijn leven geschreven, gelukkig. Oké. Okay. Uh, ook het eerste liedje niet trouwens. Hey. Nee. Uh, uh, Eén wil samen met zijn zoon Michael. Ja. Het geschreven. en de productie is weer bij, uh, bij Manfred uh, Jongenelders. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, maar je hebt wel uh, een beetje inspraak gehad, neem ik aan. Ja, ik heb het nummer gekregen van Robbie Langendorf van, nou luister maar eens naar, wat vind je ervan? Ja. En, uh, ik uh, voor mij, ik was gelijk verkocht, dus ik denk, ja, dit past goed bij mij, dat liedje. Ja. Uh, het is echt ja, een levenslied. Hè, en, uh, ja, mijn luisterlied. Ja, doe maar. Dus uh, ik zag dat wel zitten dus. Ja, ja dus de uh, nou ja, uh, studio in. De studio in en uh, opnemen maar. Ja, zeker. <laughs> Gezond, ja. Stond het er ook in één keer op? Of uh, moest je er toch nog wel... Uh... Uh, ja, het ging wel uh, vrij vlot Ik moest hem ook nog zelf inkoren. Dus uh, ook de tweede stem zit er ook ah, okay. bij. Dat okay. ging ook wel uh, vlug. Ik denk uh, als we elkaar hadden. Drie kwartier, vijftig minuten of zo stond het erop. Oké. Okay. Nou dat is vrij snel ja. inderdaad. Ja. ja. Hé, hey, en uh, doe je dat met alles zo, of...? <laughs> <laughs> dat was nog een feest. Nee, dat niet. <laughs> oké. Okay. Nee hoor. Nou, wat ervoor, de, de single ervoor was Leven zonder jou, hè? Ja, Leven zonder jou. Ja, Klopt. Ja. Die en... doet het uh, nog steeds goed. Ja. ja ik ben super trots op allebei de liedjes. Ja. Ah, oké. Okay. Uh, even kijken hoor. Legt leg er nog wat, uh, wat nieuws op de plank uh, inmiddels? Of, uh, tenminste, ben je al uh, stiekem ergens anders mee bezig? Nee, nou ja, we zijn uh, ja, drie, vier singles uh, per jaar om en nabij wat, wat uitkomt. Ja. Dus uh, ja, het goed is komen er nog twee aan. Aha. Dus uh, misschien voor de zomer nog en dan, uh, ja. En dan eentje nog uh, in het najaar. Ja, in het najaar, ja. Ben je een uh, kerst, uh, kerstfreak of? Uh... Ja, zeker. Ja, dat kerst, ik heb, ik heb een gezin van vijf, dus uh, het is hier altijd goed versierd met de kerst. Ah, oh, oké, okay. dus altijd lekker ja. gezellig. Ja, absoluut, heel erg ja. en, en, en een, een, een kerstsingel ga je die ooit nog maken dan? Of? Wie weet in de toekomst, het staat er niet in de, op mijn lijstje op dit moment Dus uh, ik heb meer, nu uh, ja, een beetje de feestkant uh, op ofzo ja. Lijkt me ook heel leuk um, Dus uh, ja, is een beetje wat Ja, ja nou ja, ik, ik bedoel, hè, uh, het levenslied uh, ja, is niet altijd uh, Kommer ik wel, zeg ik altijd nee, nee, is Het is ook wel eens uh, een feestje ja, zeker. Hoort er ook bij, toch? Ja, toch? Ja, nee, ik bedoel... Hé, uh... hey, maar um, waar kunnen mensen jou volgen, Martin? Uh, op de socials. Uh, dus Facebook, Instagram, TikTok heb ik tegenwoordig. Okay. En ik zet ja, heel veel op, op, op Facebook, uh, waar, ik, uh, waar ik ben, waar ik naartoe ga, mijn agenda ja. ik open. Dus ja, als mensen ze zijn van harte welkom. Ja, dus je hebt geen uh, eigen site, hè? Nee, uh, uh, informatie kunnen ze kijken bij www.mattencivooi.nl Ja. Ja, dan komen ze bij bekendeartiesten.nl terecht. Oh, oké. Okay. Een, een, een doorlinkje, zeg maar. Ja. Aha. Hé, hey, en uh, YouTube, heb je daar nog een uh, kanaaltje? Zeker, we hebben uh, filmpjes opgenomen, uh, clips weer. Dus die staan bij achter uh, Music staan ze op. Uh, ja, van Leverland jou en daar en uh, deze uh, mijn beste vriend. Ja, oh, oké. Okay. Nou ja, ik zou zeggen, uh, Martin, heel veel succes vanavond. Dankjewel. En uh, je kan, uh, een beetje bouwen. Ja, ja ik, ik zou zeggen, als jij hem aankondigt, dan gaan wij hier nog uh, even een feestje bouwen met dit uh, nummer van jou. Ja, nou in ieder geval hartstikke bedankt voor het interview. Ja, graag gedaan. Tot dienst dat de volgende keer. Uh, beste luisteraars, hier is mijn nieuwe single, Mijn Beste Vriend. Hey, Martin, ik zou zeggen dankjewel. Graag gedaan, jullie bedankt. Hé, hey, dankjewel hè. Yes. Hoi hoi. Tot de volgende keer. Jo, hoi hoi. Spreekwoord dat zegt: Liefde maakt blind. Zo is het ook echt. Want kijk maar naar mij, maar naar mij. Ik had het niet door, zag het te laat pas in. Kliep op een doodspoor, ongewild nu weer vrij. Of waarom, had nooit mogen gebeuren. Ik kijk maar niet om, maar de oorzaak ben jij. Want jij deelde je hart, met mijn beste vriend. Ik weet niet wat jij zocht, maar hij mag jou nu houden. Dat ik weer leef Maar weet alvast Dat ik mijn hart Ook aan een ander geef Want jij deelde jouw hart Met mijn beste vriend Ik weet niet wat jij zocht Maar hij mag jou nu houden En tranen zien en vraag hoe ik ben, maar aan mijn beste vriend. Mijn beste vriend en dat is uh, gezongen door Martin Sivoi. En uh, ja, heerlijk nummers. We gaan eventjes uh, verder met uh, ja, Entertainment de... for you. Ja. In het hoofd, in het hart. Zeker de nummer drie van Entertainment, Entertainment for, for you. you, Dutch top 5. En dat allemaal voor de maand uh, mei de nieuwe. Ander de vraag gaand om mijn hoofd. Ik heb steeds weer opnieuw voor jou moeten kiezen. Maar waarom heb jij nooit.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 zoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartiesten.nl Dit zijn mijn laatste woorden, dat zijn mijn dernier moe. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt dus zo. Sta me mijn bij de deur. Het zal weer mijn Oui, mon koor. Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer, om net te voor toujours. Stem in mijn hoofd, gaat me door, ik hoor je naam encore, encore En encore Wat ik ook doe, het is nooit genoeg Nu dus zijn wij klaar, est-ce que c'est het doel? Als je moet gaan, ga dan meteen, dan dans ik wel alleen La da da da da da la la da da la da da la Tout le monde saute de musique ni s'accorde. Laisse-moi danser tout de son nom décarontéro. Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner, tu voulais quoi C'était ton choix, mais c'est que tu as oublié, c'est mes mains l'ont frappado, ils couinent encore encore. Et encore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 Want dag neem joh, ja da en dat allemaal van Cloud en daarvoor hoorde je de nummer 3 van de nieuwe entertainment voor you Dutch top 5 Marlani. En ja, dit is mijn leven. We gaan uh, naar Mitchell Schipper en uh, hebben het over als jij lacht.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 Ik alles horen zo'n En weet jij op mij, en ben ik jouw lotje uit de loterij, wil jij me zo hoog. Ho? Ik wil graag weten wat ik met jou doe. Wil jij proberen om van mij te zijn, En breng jij mij altijd? De zonneschijn, wil jij me zo hoog. Ho? Want als jij lacht, droom ik je naar me. En ik ga me schoren, zo Wat al? Jij... Oh ja, en als jij lach en mis wil schippen en ja, hij was onlangs hier aanwezig in de studio natuurlijk. Een week of even kijken, wat is het? Een week of twee geleden, ja. En we gaan naar André Kooistra, we gaan naar het mooie Friesland en ja, hij heeft het over. Mag ik een kus mee lenen? Geloof je krijgt hem straks weer terug Mag ik een kus, een kus, gewoon om te proberen Een kus, een kus, om nooit meer af te leren Jouw kus, je krijgt een vliegend weer terug Een week of wat geleden liep ik jou tegen het lijf donkerblauwe ogen, gewoon een lekkere wijf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 It's what we do. Dat was hij dan, André Kooista En mag ik een kus uh, van Jelene? Eh. Ja, nog een beetje nagalm van het strand. Hey, uh, ja. We, we gaan er eentje draaien. Heng Daum, uh, Wat ben jij toch een lekker wijfie. Wat ben jij toch een lekker wijfie. Ben jij toch een lekkere wijfie? Wat ben jij toch een lekkere? Wat ben jij toch een lekkere wijfie? Wat ben jij toch een lekkere wijfie? Wat ben jij toch een lekkere?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 wat ben jij toch een lekkere wijfie? Wat ben jij toch een lekker? Wat ben jij toch een lekker wijfie? Wat ben jij toch een lekkere wijfie? Ja, wat ben je? Toch een lekker wifi, Henk Dame. En uh, ja, aan de telefoon hebben we Bob Offenberg. Bob Benijlen, goeiemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, hoe is het man? Ja, het is uh, heel goed. Het gaat allemaal uh, voorspoedig. We hebben een leuke nieuwe zin uit en we zijn gezond. En dat is denk ik het allerbelangrijkste Dat is het allerbelangrijkste inderdaad, anders kunnen we geen muziek meer maken, toch? Nee, dat is zeker <laughs> waar. Hè. Dan uh, zal het een stukje minder gaan. In de... Ja, toch. Hé, hey, maar um, ja uh, het, het, het, het dorpscafé... Komt dat uh, uh, uh, omdat je hem ergens uh, op de hoek uh, bij jou ziet? Of? Nee, eigenlijk niet. Nee, het is toevallig een liedje zo geschreven. En uh, ja, dat kleine dorpscafé, um, ja, die zijn er eigenlijk niet zo heel veel meer natuurlijk. Hè, tegenwoordig Er nee, nee. uh, zijn allemaal heel veel moderne kroegen en dat soort dingen. Dus ja, een beetje de, de, ja, de, de, de nostalgische... De kleine die wie er nog zijn, die moeten ze zeker koesteren En het blijft altijd toch wel een beetje een aparte sfeer. Uh, een beetje ja, de sfeer van toen, zeg ik altijd maar. Ja, ja, ja. Dus het is wel heel erg leuk als ik daar ook wel eens op te treden. Dat je dan zo'n soort, uh, ja, zo soort liedje hebt, dus gezelligheid. Ja, zo'n uh, oud-bruin uh, oud kroegje noemen we dat. dat is. Ja, een oud-bruin café, inderdaad. inderdaad. Dat uh, vind ik zelf nog steeds heel erg mooi om dat, uh, om dat te zien als, als ze nog steeds uh, ja, uitbaten. Zo'n café hebben, dat ja. is prachtig ja nou ja inderdaad uh, gelukkig hebben we nog uh, wat dorpjes in Nederland die, uh, die dat gelukkig nog wel hebben ja zeer zeker waar, je, dat en, en, uh, ja en, uh, ik zeg altijd hopelijk uh, blijft dat behouden hopelijk wel zeer zeker en ja, nou ja voor de rest uh, en als dat die zo is natuurlijk allemaal nog de liedjes en de, de herinneringen van toen om maar goed te zeggen dan is... ja ja ja, nou ja, ik bedoel, zo halen wij ook nog wel eens herinneringen op. Ik bedoel, wij hadden het vroeger met de, de melkboer die langs de deur reed. En de, de, de loper die we bij de buren konden lenen om binnen te komen. En ja. Ja, weet je, je gaat zomaar door. Een touwtje wat uit de brievenbus hangen. Ja, dat klopt. Ja. Ik ken ik er ken niet over meepraten, maar ik heb de verhalen wel gehoord. Ja. Dat het vroeger allemaal zo kon, maar hoeven we tegenwoordig allemaal niet meer te doen, een, een draadje, uit de drijverbus. Nee, nee. Je bang, kan het uh... doen, maar ik ben bang. je kan het doen, maar ik weet niet hoe we daar te wachten in <laughs> deze tijd allemaal. <laughs> nee, nee, niet echt. Hé, hey, maar um, ja, de, dat kleine dorpscafé, um, heb, je, heb je stiekem al wat anders op, uh, op de plank leggen waar je mee bezig bent? of? Nou ja, ze zeker kijken wel gelijk alweer vooruit natuurlijk. Want je kunt ja. natuurlijk meerdere singles per jaar gaan maken. En niet alleen eentje. Meestal is het twee tot drie singles per jaar. Ja, ja, ja. Uh, dus ja, als deze er net uit is, dan ga je natuurlijk al wat denken van nou, wat gaan we hierna doen. En ja, als die nou een paar maanden uit is, dan moet je onderhand wel weer wat nieuws gaan maken in de studio. Om, ja, om deze op te kunnen volgen, zeg maar. Dus dat, zal, dat zit meestal een maand of vier. Ik zit daartussen vier, vijf maandjes voordat er weer een nieuwe single uh, ja, klaar moet leggen om uh, uit te gaan brengen. Dus uh, ik ben zeer zeker wel weer bezig voor bijvoorbeeld uh, nou ja, juni, uh, juli, om daar weer een nieuw liedje voor te maken. Dus, een lekkere zomerlied ja, we zijn zeker aan het kijken wat we gaan, uh, gaan maken en we ja. gaan brengen. Dit vind ik wel heel erg leuk om muziek om te maken, maar ik vind het ook altijd leuk als je toch ja, richting de zomer gaat om toch wel een extra zomersplaatje te maken. Dat, uh, ja, ja stel altijd wel naar als het zonnetje dan gaat schijnen. En, uh, ja, dan lekker zwingt, dat ja. Ja, precies. Ja. En als dan lekker een, een zomersplaatje erbij hebt, ja. dat, uh, dat doet het altijd wel extra goed dan. Ja, ik zeg altijd een lekker zomersmeedeinertje, dat, uh, dat doet het wel altijd goed. Ja, zeer zeker. Dus we zijn er druk mee bezig. Maar goed, tot die tijd houden uh, ja, we nog eventjes gewoon bij deze recente single hè, bij het kleine dorpscafé. Ja, ja ik, ik, ik, als ik de titel hoor, dan moet ik gelijk denken aan uh, vroegere Jantje Koopmans. Ik weet niet of je dat wel van, daar wel eens van gehoord hebt. <coughs> ja, zeker heb ik dat ja, wel. Ja, het Dorpscaféetje, de blauwe stier. <laughs> ja, dat ook inderdaad, ja, nee, die ken ik wel uh, inderdaad. nee ja. het, is, uh, het is er niet van afgeleid of zo, maar het is toevallig wel... Ja, een titel wil je niet heel erg veel horen, of tenminste veel horen natuurlijk. Hè. Dat We nee, hebben he. een dorpscafé of een dorpscafé. Dus, maar toevallig is het uh, ja, allemaal wel hetzelfde een beetje. Nou ja, ik, ik bedoel, ja, weet je, het is... Uh, Jantje Koopmans, ja, de, de beste man is niet meer. Maar, uh, nee. ja, het, het, het, weet je, dat, dat gevoel komt dan in één keer op uh, dat, dat uh, als ik deze titel dus zie... Dan denk ik gelijk aan dat nummer. En <laughs> ja, dat kan ik begrijpen. Kijk, als je bijvoorbeeld een beetje... Uh, Jantje Koopman en zo allemaal hebt gekend natuurlijk. Dan, uh, en je hoort bijvoorbeeld zo'n titel. Ja. Dan kan ik best begrijpen dat je daar natuurlijk... Uh, ja, als eerste aan denkt natuurlijk dat dat, dat kan. Hè. Dat, dat, ja, maar dat, is, uh, ja, dat was ook een heel, heel gezellig nummer natuurlijk. Ik, ja, ik, ik, ik, ik ken het liedje inderdaad. Ja, dus, maar uh, ik denk dat, uh, dat een hoop mensen dat nummer niet kunnen kennen. Ja, misschien niet de, de, ik wil zeggen, de jeugd van nu, maar misschien wel... Uh, de mensen van een aantal jaren geleden, zeg maar. Hè? Ja, een beetje van mijn leeftijd inderdaad van de piraterij nog. Uh, ja, in de jaren, Begin ja, nee, die, jaren tachtig. Uh, die, die, die, ja. die liedjes zullen ze blijven kennen. Ja. Die blijven altijd uh, bij die liedjes. Ja, inderdaad. Hey, en uh, sta je nog ergens op podia uh, aankomende uh, lente, zomer? Uh, ja, zeker. De optredens die blijven uh, natuurlijk gewoon doorgaan. Ja. Ik moet eigenlijk ook weer uh, op pad om, uh, om te gaan optreden. Um, maar ja, als ik hele leuke openbare evenementen heb, dan uh, plaats ik dat meestal ook altijd op mijn social media-kanalen. Ja. Ja, mochten de mensen bijvoorbeeld uh, daar interesse in hebben of kijken, joh, waar staat de komende tijd te zingen of, of wat dan ook. Dan kunnen ze me uiteraard gewoon volgen op die kanalen. En dan, uh, als ik ergens ga te zingen wat openbaar is, dan plaats ik meestal ook altijd even de poster erbij. Ja. Dat ze kunnen zien, uh, ja, wat voor soort feestje het is uiteraard. Ja, het is, het, maar in Nederland, een muziekfeest op het plein en dergelijke van, uh, van de tros en... Uh... Dat soort dingen, daar uh, nog niet? Uh, nog niet, daar we nog... tenminste die line-up is nog helemaal niet bekend. Ah, oké. Okay. Tenminste, daar zijn ze nog volop mee bezig, dus ja. uh, die kans zit, dus, ja, het zit er altijd in dat ik daarbij kom te staan. Maar als dat zo is, dan ja. Uh, ja, komt dat sowieso online te staan uiteraard. Ah oké. Okay. Hey, dus ze kunnen jou volgen op uh, social media, dus uh, Facebook, uh, Instagram, uh, TikTok, ja. Uh, ja. YouTube, zo ja. uh, ja. maar door. Ja, zo maar door inderdaad. Even zoek onder Bob Offenberg en dan uh, ja, kom je mij vanzelf tegen en dan kan je mij zelf volgen. Dan worden ze zelf overstroomd. Zo is het, <laughs> zo Hé hey Bob, dan rest mij alleen nog de vraag. Uh, ik zou zeggen, uh, ik kondig jij hem aan, dan ga ik hem uh, inzetten. Dat is zeker uh, goed, ga ik zeker doen. Lieve luisteraars, mijn naam is Bob Offenberg en hier is mijn allernieuwste single, dat kleine dorpscafé. Hey Bob, ik zou zeggen dankjewel. Dankjewel en tot de volgende keer. Hey, tot de volgende keer. He. Hoi, hoi hoi, goed weekend. Yo. Ik loop door de straten, alleen en verlaten. Het is donker en koud en ik zie nergens mensen op straat. Ik zie een cafeetje, op de hoek van de straat. De deur die gaat open, een vreemde roept lang om mij bij. Doves Café. <laughs> Verder en verder, het wordt zachtjes en plots is voorbij Dat kleine cafeetje was helaas maar een droom Toch voel ik me vrolijk, gelukkig en eindeloos blij Zo, dan was je dan Bob Berg in uh, dat kleine dorpscafé. Dit is Jonas in Verder met mijn leven. Ik zit hier heel alleen, geen vrienden om me heen.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 Een antwoord zal ik niet gaan krijgen, dat blijft voor mij stil waarom. De koning der piratenfeesten, Jannes en verder met mijn leven. We gaan even lekker terug in de tijd met de Drifters. En ze hebben het over kissing in the back row. Yeah! Opgepast! Opgepast. Opgepast. Blijven zitten, zitten us. alstublieft. Ja, bedamme, doe. Ja! Your mama says that through the week, you can't go out with me. But when the weekend comes around, she knows where we will be. together Zo, so, waar is het dan? De driftless en kissing in the background. We gaan naar het nieuws van 6 uur. Ik zou zeggen, tot zo in de tweede uur. Dit is, uh, ik weet niet eens je naam, Jason Jansen. Ik zou zeggen, tot zo.